Unilever heeft de omzet in het eerste kwartaal met bijna 12% zien stijgen tot ruim 12 miljard euro. Meer dan de helft van de omzet werd gerealiseerd in opkomende markten zoals Azië. Ook in de Verenigde Staten groeide de omzet van Unilever flink. En ook Shell zag in het eerste kwartaal de omzet en de winst stijgen. Dat had te maken met een hogere productie en hogere olieprijzen. De omzet van Shell steeg 7%, de winst nam toe met 11%.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 Het weer vanmiddag veel bewolking en buien. En bij die buien kans op onweer. Temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien. En dan klaart het op. ANWB Verkeersinformatie. Vielen op de A1 Apeldoorn Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoevenlaken 2 kilometer. Op de A4 Hoogvliet is een ongeluk gebeurd bij de Benelux tunnel. Eén buis is dicht. Het gaat om de linkertunnelbuis. Op de A20 richting Hoek van Holland... staat 2 kilometer bij knappen Ketelplein... Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Epen 9 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open. En de provinciale weg N18 is dicht. schade varsenveld Er is een ongeluk gebeurd bij Varsenveld. Daar is de weg afgesloten. Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen. Wacht, haal meteen even een ontsje hand bij de slager. Breng dit even naar de stoomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje. Een wat?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Kans op een nieuwe ramp in Nederland wordt steeds groter. Vind ik stom? Kan nu ook op Facebook. Tot op de dag van vandaag is de invloed van Pim Fortuyn zichtbaar in de politiek. Asielzoekers, de multiculturele samenleving, de islam. Daar is het debat de afgelopen tien jaar uh, als nooit tevoren over gegaan. En dat is allemaal toch aan Pim Fortuyn te danken geweest. En het ochtendumeur van Henk Spaan, het is zes over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Tien jaar na de vuurwerkramp in Enschede treedt steeds meer verslapping op bij bedrijven en bij bestuurders op het gebied van toezicht en handhaving. Met, al, eh, met als risico dat er binnenkort wellicht weer een grote ramp gaat plaatsvinden. Dat stellen Koos Meijer en Herman Jansen. Dat zijn de schrijvers van het boek De Laatste Schakel. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook secretaris van de platform Milieuhandhaving Grote Gemeente. Een van de conclusies in uw boek is dat er een reële kans is dat er weer een grote ramp plaatsvindt in ons land. Wat voor ramp zal dat dan zijn? Uh, dan moet je denken aan uh, rampen als destijds uh, bij uh, de vu vuurwerkramp in Enschede. En uh, wat toen vlak daarna gebeurde. Uh, bij het Café Het Hemeltje en Volendam. Dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, maar, en... het, maar veiligheid is heel breed. Hè. Er zijn op allerlei gebieden in onze maatschappij: hè, dus er zijn gloortreinen, er zijn vliegtuigen. Maar er zijn ook inderdaad uh, uh, kroegen waar vanavond uh, de dus Donderdag aan de studentenaal De kroegen zitten weer vol. Ja. Als we naar die kroegen kijken, dan uh, denk ik ook altijd, is dat nog steeds wel veilig. Maar hebben we dan niks geleerd? Zijn we niet... Wat het is, is dat er een uh, soort... Ja, ik heb ik, ik, uh, hoogleraar Code, Code Ridder geïnterviewd, die zei het heel mooi. Ont, op een gegeven moment ontstaat er weer een tegenkracht. En toen uh, Enschede gebeurde, schrokken we ons allemaal een hoedje. Dat was echt ongelooflijk. Maar op een gegeven moment appte het toch weer weg. Maar een half uur later had je voor een Nou, toen dachten we echt van nou, mijn god, wat, wat doe je in Nederland? Dat is echt niet in orde. Dus daar zijn we, die, door die twee vlak achter elkaar zijn we zo enorm geschrokken. Ja. En hebben we er zoveel aandacht aan gegeven. Maar je, werkt, je merkt nu gewoon dat, met name bij het bestuur en met name ook in, in, in, in, bij de regering in Den Haag, dan appte de aandacht weg. En dan, gaan, en dan komen er allerlei ja. maatregelen... Zoals een bezuiniging van 100 miljoen bij gemeenten. En een uh, nieuwe methode om bijvoorbeeld het bouwtoezicht uh, wordt weggehaald bij de gemeente Moeten we aan de markt overlaten. En daar hebben wij als toezichthouders met z'n allen helemaal geen goed gevoel bij. Ja, maar we hebben toch nog vorig jaar de brand gehad bij Gmi Pak. Precies. En dat, dat, is, dat is eigenlijk wel een welkomende brand geweest. Want er waren geen doden. Hè. De, meneer Opstelt die had het over een ramp. maar dat was het helemaal niet. Het was gewoon een grote ramp. En gelukkig hebben we daar weer veel van geleerd. En, en, maar het punt is, als we, de, als we aan die rampen terugdenken... dan denken we, hey, de, de, de toezichthouder heeft gefaald. He, de, de, de, de mensen bij de gemeente die zijn niet goed wakker geweest... die hebben hun best niet gedaan. Maar wat, uiteindelijk, als je het goed analyseert... dan heb je in de maatschappij een spanning tussen economie en veiligheid. Ja. We willen natuurlijk allemaal veiligheid. Maar economie is ook belangrijk. En op een gegeven moment wordt die economie zo, zo belangrijk... dat die lastige regels, dat moet allemaal maar wat minder. Uh, jullie hebben 23 mensen gesproken, experts op het gebied van handhaving. Uh, ja. Wie zijn nou precies waarop aan te spreken? Ik, ik, je, het is een genuanceerd verhaal, maar als je kijkt naar de grote lijn... dan vind ik dat met name uh, bestuurders en politici een rol hebben. En kijk, als de toezichthouder bij het Moerdijk... als die bij, als b, b, bij wijze van spreken t, een steekje laat vallen... Ja, en Moerdijk die is geen de geweest... Ja. dan... Komt dat omdat zij denken van wij handhaven ongeveer zoals de bestuurders van ons willen. Dus die, die jongens in Moerdijk die hadden ook wel in de gaten want dat is niet eens goed met het bedrijf. Maar zomaar stilleggen, dat doe je niet. Dan word je ook weer teruggefloten door het bestuur. En dat is niet alleen in Moerdijk, dat is gewoon een landsbreed probleem. Ja, maar, dan wil het Rijk, maar dan wil het Rijk per 1 januari zes regionale inspectiediensten aan het werk hebben. En dat is een inspectiedienst dan die de gevaarlijke bedrijven moet gaan controleren. Dus het, het Rijk doet dan toch wel iets om dit probleem aan te pakken. Dat klopt, dat, dat is op zich wel een goede stap. Dat, dat is wel dat is een, goede, een stap in een goede richting. Maar wat eigenlijk, kijk, wat eigenlijk wat een betere stap zou zijn... is dat we het proces van die handhaving eh, meer transparant maken. We hebben afgelopen week hebben een heel mooi voorbeeld gezien... In, uh, bij de metrolijn in Amsterdam... waarbij de wethouder voor de camera gaat staan en gaat uitleggen... deze tunnel is niet veilig. Hè, dat heeft de dienst uh, Milieu en Bouwtoezicht heel goed gedaan. Die hebben gewoon een, uh, hun uh, uh, oordeel gegeven... Je hebt het aardigpolitiek gegeven. Wat ons betreft moet je die tunnel sluiten. Maar toch zegt die wethouder, ik doe het niet want ik maak een afweging. Nou goed. Dat, dat, dan, dat, wat ons betreft is dat een wethouder die in ieder geval voor gaat staan. Maar nou, Het blijft wel zo dat die tunnel niet veilig is. Ja. U, hebt, u hebt voor uw boek ook uh, op een ander terrein wat veiligheid betreft met Hero Brinkman gesproken. Ja. Hij zou graag zien dat het leger wordt ingezet bij de handhaving van de openbare orde. En dan mag er best af en toe zijn een doden vallen door een politiekogel. Bent u het ja. daar niet eens? Nee, kijk, elke, elke dode die valt door politiekeloven is natuurlijk één te veel. En elke gewonde ook. Maar kijk, heer Bengman, die heeft natuurlijk een verleden dat hij zelf ook uh, ME'er is geweest. En dat hij collega's heeft uh, zien uh, uh, gewond raken. En kijk, waar het om gaat, en dat bedoelt uh, meneer brinkman ook een beetje... dat je, wij werken met een handhavingspyramide En wij gaan, je begint met uh, voorlichting, dan ga je waarschuwen, nog een keer waarschuwen... maar op een gegeven moment moet je doorpakken. En dat is risicovol. En bestuurders zijn in Nederland nog steeds... Te terughoudend om af en toe een keer een bedrijf te sluiten. En dat wordt na tien jaar, na die rampen. En gelukkig hebben we Moedijk wel gehad. Maar af en toe moet je dat een keer doen. En bestuurders ja. zijn er nog steeds te uh, terughoudend in. Vandaar dat burgemeesters ook niet wilden meewerken aan uw hoek. Nee, ja, klopt. Dat, dat, dat vonden wij heel opvallend. Ja. Dat, dat, uh, politiek en bestuurlijk is het gewoon geen interessant portefeuille om te hebben. Het, het is uh, op, op niveau van het Rijk noemen ze dat. Uh, we hebben een afdeling bananen en die moet voorkomen dat de minister uitgeleidt. Dus als je een keer met een dossier komt en je zegt van nou, ik wil een bepaalde baan bij Schiphol sluiten of ik wil, hè, zoals met die treinen uh, afgelopen tijd, we weten dat er heel veel uh, treinen jaarlijks door rood zijn uh, rijden. Nou, dat kun je wel verhelpen, maar dan moet je een, uh, moet je, dat kost geld ja. en dan moet je dat systeem invoeren. voeren. Ja. Nou ja, dat is een afweging ja. en dat is weer een economische afweging. Ja. Punt is duidelijk. Koos Meijer, secretaris van het platform Milieuhandhaving... grote gemeente en mede-auteur van het boek De Laatste Schakel. Ik dank u zeer. Dank u wel.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 Ja, de twee jonge fortunisten, Olaf Stuger en Alexander van Hattem, waren op verschillende manieren betrokken bij de LPF. En één ding staat voor hen vast: de erfenis van fortuin is nog steeds voelbaar in de Nederlandse politiek. Deel 4 van de Erven Fortuin in een verslag van Marcel Dekker. Olaf Stuger, in 2002 in de Kamer gekomen. In 2006 nog eens een keertje voor de tweede keer in de Kamer gekomen. Ik ben Alexander van Hattem en enkele jaren lang voorzitter van de Jonge Fortunisten, de jongere organisatie van de LPF. Twee voormalige Fortunisten... Eén ding, gemeen. Ze zagen allebei doekvallen voor een partij die opgevreten werd door incompetentie en geruzie. En de als gevolg daarvan niet te stelpen electorale slagadelijke bloeding. Stuger probeerde tij nog te keren door in 2006 in een campagnespot als de reïncarnatie van Fortuin uit een vliegtuig te springen. Ze kunnen mij van de wereld schieten, maar mijn ideeën kan je niet wegslaan. De smakeloosheid werd niet beloond. Nog Stugers leiderschapstijl. Ik zag mezelf niet als, als, als leider van de nieuwe LPF... of de lijst vijf Fortuin, waar het mij om ging... is dat op het moment dat we het zouden kunnen uh, redden... om één of twee zeteltjes in een volgende kamerperiode te krijgen... dat we het misschien zouden kunnen bouwen... aan, uh, aan iets wat weer levensvatbaar was. Dus eigenlijk een soort doorstart. En dan moet ik toch even een stukje citeren... Uh, door Pieter van Ols in De Groene Amsterdammer. Met u wel eens zo beschreven. Uh, Stugger ziet... En er gebeurt niets. Ja, hij rijdt een paar rondjes... goed voor verhalen aan de borreltafel. Maar dat is het dan ook. Met andere woorden, u was eigenlijk helemaal niet de geschikte persoon... om deze partij te leiden. Het was bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Ja, ja dat is de, de mening van, van, van Pieter van Os. En, uh, goh, uh, Weet je, nogmaals, ik heb het geprobeerd. En uh, van tevoren weet je dat nooit. En op het moment dat je twee zetels had gehaald... Dan, uh, dan had hij iets anders geschreven. Want dat is natuurlijk toch met journalisten. Die hebben altijd gelijk, omdat ze achteraf uh, uh, de zaken beschrijven. Slechter zijn ze er in ieder geval niet van geworden. Stuger is lobbyist en Alexander van Hattem vond een mooie baan in Brabant. Ik zit als uh, statenlid voor de PVV in Noord-Brabant op dit moment. Als ik uh, naar mezelf kijk en ik kijk bijvoorbeeld stukken terug... die ik uh, de afgelopen tien jaar heb gezegd of geschreven... Dan, uh, dan zie ik vaak dat ik gewoon niet van mening ben veranderd... of dat ik bij de LPF gewoon dezelfde standpunt al uitroeg die ik nu uitdraag. Dus voor wat mezelf betreft uh, zit er weinig verschil in. Twee jonge mensen die tien jaar na de dood van Fortuyn... nog één keer mogen zeggen wat Fortuyn achterliet. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Pim Fortuyn die was een visionair. Hij had heel veel ideeën uh, die hij bij wijze van spreken... 15 of 20 jaar geleden al had uitgewerkt in zijn boeken en artikelen. Uh, de multiculturele samenleving, allemaal zaken die nog niet zijn... Zijn opgelost en, uh, en die, ja, die toch uh, blijven spelen in de samenleving. En, daar, uh, en daardoor blijft het toch een actueel uh, verhaal. En uh, de vragen die hij destijds uh, uh, opwierp en, uh, en waar hij zijn beschouwingen op gaf, ja, dat blijft uh, voor ons toch een, een, punt, uh, een punt van zorg. Ja, er, er is een erfenis, maar die zie ik niet zozeer in de politieke arena terug. Um, maar die zie ik terug in de, uh, in de maatschappij, bij de mensen in Nederland. Uh, dus wat Fortuyn heeft gedaan, die heeft, uh, die heeft laten zien... wat het partijpolitieke systeem in Nederland uh, ons gebracht heeft. Uh, hoe dat werkt. Uh, en dat politieke partijen niet zozeer er meer zijn... om grote groepen in de Nederlandse samenleving te vertegenwoordigen op het binnenhof. Maar dat die er, dat, dat groepen zijn geworden van mensen... Uh, die elkaar aan het bevoordelen zijn. Hij heeft de poestel broken... De zaken waarvan tevoren niet over werd gesproken... ten aanzien van uh, asielzoekers, de multiculturele samenleving, de islam. Uh, daar is het debat de afgelopen tien jaar uh, als nooit tevoren over gegaan. En dat is allemaal toch aan Pim Fortuyn te danken geweest. Als ik de, de columns van Fortuyn lees en zijn stukken zie op televisie... dan zou het nog steeds uh, uh, van toepassing zijn. Net zoals je toespraken van Reagan ziet... dan zijn ze nog steeds van toepassing. Dus kennelijk van alle tijd. Alle maatregelen die op dit moment genomen worden... die hebben gewoon tig jaren vertraging gehad. Eh, omdat Pim ja, Fortuyn als degene die Nederland eh, een nieuwe koers zou geven... Eh, gewoon eh, uit het leven is weggerukt door een moordenaarshand. En eh, ja, dat, wat dat betreft is het eh, buitengewoon betreurenswaardig eh, dat iemand die eh, zoveel schade aan de economie heeft gebracht als Volkert van de Graaf... op zo'n korte termijn nu al vrij kan komen. Eh, dat blijft voor mij onverteerbaar. Gaat u doen? Ik ga niks doen, maar het uh, dank misschien wel columns schrijven en, uh, en kritiek geven. Uh, maar het, uh, het is, uh, ik heb in ieder geval wel de petitie getekend uh, van Hans Molders die daar uh, onlangs uh, tegen is opgezet. Dat kan iedereen ook uh, op internet uh, aangeven. Om toch in ieder geval zijn vervroegde vrijlating uh, uh, daarvan af te zien. Omdat hij nog steeds geen spijt heeft van de daad die hij heeft gedaan. Want ik heb ook mijn koude rillingen voor de tv gezeten toen hij dat uh, laatst uh, vertelde. Morgen het verhaal van een politicus die in deze tijden van terugblikken liever vooruitkijkt. Wij worden andere partijen wel eens de, de oppositietijger genoemd of de ombudsman van Eindhoven. Nou, ik vind dat een erenaam moet ik wil zeggen. Het verhaal van Rudy Reker, fractievoorzitter van het allerlaatste LPF-bastion in Nederland. Morgen in het vijfde deel van de voor Tuin. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, Straks de duim omlaag kan u ook op Facebook. Eerst nu het ochtendtumeur van Henk Spaan. Ik voorspel dat Diederik Samson er een is die op de zenuwen gaat werken. Ik heb nu al meer aandacht voor die vette lippen... en die open gesperde mond dan aan wat eruit komt. Hij is voor een rechtvaardige verdeling van de lasten. Hoorde ik nog net een keer of veertig. Ja, nou weet ik het wel. Mijn buurvrouw van 40 is terminaal ziek. Is dat rechtvaardig? Rechtvaardigheid is een bedacht concept. Een zwakkere is pas een zwakkere als hij zich zwakker voelt. Ik ken zwakkere zat die sterker zijn dan Samson het graag zou zien. Er zijn nog wel een paar ernstige rampen die we in dit land met z'n allen niet moeten willen in dit land. De animal cops gaan weg. Weer 300 werkelozen erbij. Van animal cops tot stadswacht tot klaar over. Zo ben je vanzelf een zwakkere voordat je er erg in hebt. Ik weet nog dat het journaal kwam filmen toen de Animal Corps hun eerste slachtoffer zochten. Een kief ei was sneller gevonden. Hoe Dion Graus zat te snikken bij Pauw en Witteman op die eetnaam mooiste dag van zijn leven. De mooiste was toen het openbaar ministerie hem niet wilde vervolgen nadat hij zijn vrouw in elkaar had getremd. De hond had niet geblafd, want de hond dacht dat Dion goed volk was. Jammer dat we Dion nooit meer zullen zien. Alaaf, oude kattenmepper. 130 rij is er ook niet meer bij. Wat erg vooral die nieuwe borden waar 130 op staat. Ja, die zijn ook ambachtelijk gemaakt door iemand. Die kan alles weer gaan zitten overschilderen. We zullen het erfgoed van het kabinet Rutte nog gaan missen. <lacht> Henk Spaan, morgen de het humeur van Siske Dressel.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 So not you, so not me. Drie minuten voor half elf uur luistert naar de Cairo op Radio 1. Facebook-gebruikers die iets leuk of goed vinden... die kunnen vrienden dat laten weten door op de like-klop te klikken. Weet u wel, dat is zo'n icoontje met de duim omhoog. Maar die duim die kan vanaf vandaag ook omlaag als je iets niet leuk vindt... of juist ergelijk bedacht door Studio Underdogs... een collectief van webdesigners Houten. Matthijs de Leeuw, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de bedenkers... Uh, ja, als je niet reageert met de duim omhoog, dan zou ik zeggen... dat is per, de, per definitie dan al de duim omlaag. Waarom heb je dan dat icoontje nog nodig? Uh, nou ja, um, uh, het is, wij vonden het eigenlijk een gemis aan Facebook... want uh, het kan niet op Facebook, of het kon niet op Facebook. En uh, Facebook uh, is eigenlijk een soort afspiegeling van je sociale leven... maar dan op internet. Uh, het enige wat eraan ontbrak is uh, als je een keer iets niet leuk vindt. Ja. Wanneer zullen mensen die uh, dislike-knop gaan gebruiken, denkt u? Uh, pardon? Wanneer zullen mensen die dislike-knop gaan uh, gebruiken? Nu al. Ja, nu al. Ja, bij bij, bij uh, wat voor onderwerpen bijvoorbeeld? Uh, nou, denk aan ons kabinet, wat uh, misschien wat harder hun best had mogen doen. Of uh, ja, als, uh, als je iets in het nieuws ziet als Andries Breivik, dat zijn dan wel hele zware dingen. Maar, ja, ook was ja, tamelijk maar... evident. Iemand die, zijn oh, duim, iemand die zijn duim omhoog steekt bij Andries Breivik, die moet natuurlijk meteen worden opgepakt, of niet? Ja, nou ja, opgepakt, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik denk dat je het al niet wil uh, dat je je duim omhoog steekt bij uh, die Andries. Maar nee. het kan ook bijvoorbeeld zijn als je een keer gesneden wordt op het zebrapad, of als je hondenpoep onder je schoen hebt. Want ja, ze ja, ja. zetten alles op Facebook. En ja, uh, ja maar waarom ook dat niet? Uh, zit het nou standaard op, uh, op alle Facebook-sites? Uh, en, ma en mag het van Facebook, wat u hebt bedacht? Uh, je kan het op alle Facebook-sites uh, gebruiken. Uh, het is een heel klein appje wat je kan installeren binnen je Facebook. En dan ja. heb je dus dat knopje erbij en daar kun je dan ten alle tijd op drukken. Ja. Uh, het tweede, dat is uh, een grijs gebied. Uh, Facebook, uh, ja, marketingtechnisch is het voor hun handig dat die, die, die blije bubbel blijft bestaan. Ja. Alleen, uh, uh, we hebben wel heel goed de algemene voorwaarden gelezen, wat wel en niet mag. En daar hebben we ons aan gehouden. Ja. Het enige probleem is. Dus ze weten dat, uh, het niet, maar het mag wel volgens u het wel. Ze hebben het al gezien en ze hebben er niks aan gedaan. Ah. Maar uh, er zit ook nog een, een, een regeltje in, de laatste. Ja. En daar staat in eigenlijk uh, als het boven bovenste wel van toepassing is, maar we vinden het toch niet leuk, mogen het weghalen. Dus okay. ja, het Goed. is altijd maar de vraag of dit soort initiatieven lang leven beschoren zijn. Goed. Twee korte vragen, nog heel kort antwoord alsjeblieft. Uh, hoeveel uh, bent u er zelf rijker van geworden? Uh, niks. Het is een ludieke actie. Ah. En de laatste vraag is waar kunnen we die app dan uh, vinden? Nou, als je naar iDIS met dubbel S, ja. like, het it gaat, dan uh, kan je de app installeren. Matthijs de Leeuw, ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl en u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Tijd nu voor Prem. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen, Sven. Um, ik heb zo meteen, let op, hij is één jaar jonger dan ik. Uh, hij heeft ook rechten gestudeerd aan de, vri aan de Vrije Universiteit. Toch? Ja, universiteit. Ja, en welk jaar bent u afgestudeerd? 86. Oké, okay, en wat verdient de chief financial officer bij Kluwer ongeveer per jaar? Evenveel als uh, Europese counterparts. Ja, nee, maar even, wat ik verdien ongeveer, met al mijn werk maximaal... nou, wat, wat is mijn belastbaar inkomen? 130.000 of 120.000 euro. Wat verdien jij op per jaar belastbaar? Meer dan een miljoen of minder? Uh, over het algemeen, minder dan een miljoen, ja. Maar meer dan 500.000 belastbaar inkomen? Kom uh, op. Ik val in het hoogste belastingtarief. Luisteraars, dat is meester Boudewijn Birkens. Ik, iemand waar ik jaloers op ben. Hij is dus en een jaar jonger en heeft dezelfde studie gedaan... maar hij vult zijn zakken gigantisch bij een commercieel bedrijf. Uh, uh, dat is Kluwer. En Kluwer is een hele grote uitgever. En ik ga met haar praten over de veranderende markt. Hoe de digitalisering invloed heeft op de uitgeversbranche. En het is een van de weinige AEX-bedrijven waar een vrouw de baas is. Dus dat is alle reden om Kluwer heel sympathiek te vinden. Maar dat doen we allemaal naar de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het nos Journaal. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft de motorclub Bandidos verboden. Het verbod geldt ook voor vijf ondersteunende clubs. Tegelijkertijd is de politie een grote actie tegen de motorclub begonnen. Met onder andere huiszoekingen. Aanleiding is mogelijk een gewelddadig treffen met de Hells Angels in januari in München-Gladbach. Daarbij raakten drie mensen zwaar gewond. Het moet geen totempaal worden, dat zei PvdA-leider Samson... vanochtend in het NOS Radio 1-journaal... over het terugdringen van het begrotingstekort tot 3%. Samson zei ook dat de PvdA daarnaar streeft. Hij weet alleen niet in welk jaar dat mogelijk is. In de haven van Harlingen is een duiker omgekomen. Hij kwam gisteravond in de problemen... bij de reparatie van de schroef van een schip. Aan boord waren zijn vader en broer. Toen zij vonden dat de man te lang onder water bleef... belden ze 112. Duikers hebben de man vervolgens snel gevonden... maar hij overleed later in het ziekenhuis. En president Chavez is terug in Venezuela. Hij werd bijna twee weken op Cuba behandeld tegen kanker. De Venezolaanse staatstelevisie toonde beelden van Chavez op de luchthaven van de hoofdstad Caracas. Toen hij daar weer aankwam. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, en de bijverkeersinformatie verkeersinformatie Viertens nog op de A1 voor Amsterdam bij Inbrugge, drie kilometer. Op de A4 Vlaandingen Hoogvliet is een ongeluk gebeurd. De linker tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, twee kilometer bij Akersloot. En de provinciale weg N18, enschede Varsenveld is bij Varsenveld dicht na een ongeluk. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. Hyperlinken, twitteren. We zijn allemaal connected to the world of bytes and bits. Onze dossiers bij de dokters zijn niet langer in de kaartenbak of in een map. En ook ons boodschappenlijstje maken massaal online. Dat, dat, dat digitaliserende afgelopen decennia. een enorme maatschappelijke omwenteling is veroorzaakt. dat is duidelijk. Denkt u maar aan de postbodes. Ruim een eeuw geleden. was het hebben van een boekenkast. vol jurisprudentie en gebonden boeken. een statussymbool. Bovendien werden wetboeken tot enkele jaren geleden. ieder jaar opnieuw gedrukt. terwijl diezelfde wetbundel. huiluisteraars, het gaat niet echt goed met me. tegenwoordig via één druk op de knop digitaal worden geopdate. We leven in een wereld waar informatie zeer vluchtig is. en waar belangrijke data in sommige de status gedrukt of hardcopy nooit halen. Welke invloed heeft deze digitalisering op bedrijven die actief zijn in de industrie van informatievoorziening? Ik praat hierover met Boudewijn Beerkens, Chief Financial Officer van Wolters Kluwer... die u en mij kan informeren over de financiële situatie van Kluwer... en bovenal over de impact van de digitale informatieverstrekking. Heeft u vragen op of aanmerkingen? 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Ja, luister, sorry hoor, ik heb heel slecht geslapen, dus ik ben ook uh, uh, een beetje van slag. En eigenlijk omdat Boudewijn Herkens, uh, toen hij binnenkwam... Meneer Herkens, even, even voor de duidelijkheid, u bent meester in de rechten. Ja, klopt. Hoe, hoe wordt u dan ineens chief, want dan ben je de opperfinanciële man van een internationaal bedrijf... dat aan de AIX genoteerd staat. Dus alles wat u vandaag tegen mij zegt, als u iets zegt kan een directe invloed hebben op de koers van uw bedrijf... Dat klopt ook en daar is een juridische achtergrond uh, handig bij hè, om dat ja, te voorkomen. Hoe kan je dat geld gaan tellen? Want ik heb een gat in mijn hand, ik kan totaal niet omgaan met geld. Ja, ik denk dat uh, er zijn juristen die dat wel kunnen en uh, daar ben ik er een van. Ik heb natuurlijk uh, eigenlijk na mijn juridische studie heb ik ook veel economische studies gedaan en in bedrijven in economische posities gezeten, waardoor ik eigenlijk als spelenderwijs eigenlijk uh, heb leren tellen en uh, de halve uh, opgekomen ben tot uh, uh, financiële man van woldeskleur. Hoe lang doet u dit al? Ik zit in november dat jaar tien jaar. Oké, okay, dan bent u dus, u bent nu uh, 49, was u 39. En hoe kom je dan terecht bij zo'n gigagroot bedrijf als Wolters Kluwer? Ik uh, had in mijn vorige leven, ik heb een aantal jaren in Brazilië gewoond. Uh, daar heb ik ook een, een financiële baan gedaan. Wat? Waar? Uh, op ik heb dat uh, bij, uh, bij uh, Vendex do Brazil gedaan. Dat was okay. een, uh, een dochter van toenmalige uh, van Vendex, vd. Ja. Van meneer uh, Driesman. Ja, toen ben ik daarna, ben ik, uh, heb ik een MBA gedaan. dus een postdoctorale opleiding uh, in finance aan de Erasmus hier in Nederland. Uh, ik had toen het idee, ik ga terug uh, naar Brazilië. Dat is mijn land, ik wil emigreren. Ja, wat was het mooie eraan? Uh, nou nou ja. Brazilië is natuurlijk een prachtig land, snel groeiend. Uh, hele multiculturele samenleving. En alles gaat drie keer zo snel als hier. En u spreekt dus ook Portugees? Eerst vallen Portugees. Ja, en, en, en, en fan van welke voetbalclub in Brazilië? Nou, ja, ik ben Flamengo. niet zo'n voetbalman. Nee, Flamengo, niet? Flamengo, nee, dat is eigenlijk volle, uh, Formule Froek 1 was uh, eigenlijk mijn grote wens. Oké. U hebt niet kunnen regelen dat kleuren Formule 1-renst als sponsor... zodat uw <laughs> privé-hobby... Nee, dat, uh, dat werkt zo niet. Oké, okay, maar je was dus in Brazilië. Ja, uh, ik was ook wel opleiding ja. gedaan. Toen ben ik gaan werken bij uh, Toenoteit Coopers Alarmant. Later PricewaterhouseCoopers. Partner geworden. Serieus? En, Accountant? Uh, ja, niet in de accountantskant, maar meer in die hoek waar alles ging over fusies en overnames, waarderingen van bedrijven, ongoed, fraudeonderzoeken. En daar praat u dus eind jaren 80 of eind jaren 90? Zo. Eind jaren 90. Maar dat was de tijd dat greed is good en het kapitalisme de wereld gaat veroverd... en liberalisering. Ja, dat spannende tijden. Dat waren hele spannende tijden. Er waren ook tijden die natuurlijk op en neer gingen. De internetbubbel hebben we toen gehad. Ja. Dus uh, een enorme achtbaan. Dat was ook erg leuk aan, aan dat vak. Ik heb toen dat tijd, moest ik een presentatie houden bij, uh, bij een bedrijf. En daar heb ik toen tegen de commissaris gezegd dat ik vond dat uh, er veel gebieden waren waar ze beter konden acteren. Nou, in, dat, in die kritiek. Er uh, zat een aan de andere kant van de tafel, een commissaris die dat tot zich nam. En die zat toevallig ook bij Wolters Kluur. En die dacht: God, wij krijgen nu een uh, nieuwe jonge vrouw aan de top. Nancy We willen eigenlijk, ja. Nancy McKinstry, wij vinden het leuk om daar een jonge uh, uh, Nederlander tegenover te zetten. En die zei tegen mij: Waarom kom je een keer bij ons praten? En zo ben ik uiteindelijk uh, via een beetje geluk terechtgekomen bij Wolters Kluur. Dus het helpt om mensen, Kehard, de waarheid te zeggen. Het helpt altijd, ja. En dan kom je bij, bij 39 jaar zit je in een, in een bedrijf... wat door de hele internet... want Walters Kluwers, voor de luisteraars die die weten... u gaf al honderden jaren boeken uit. Het is een fusie van Kluwer en Walters. waren twee van de grootste uitgevers... op het gebied van wetenschap en onderwijs. Die zijn gefuseerd. Dat is één grote organisatie. En jullie hebben als geen ander te maken... met de veranderende maatschappij. Want door de digitalisering... ik weet toen ik studeerde... en toen ik net advocaat was... moest je altijd die stomme, dure boeken van Kluwer kopen... om bij de tijd te blijven. Ik heb ook nog jullie kijkjes met jurisprudentie moeten kopen. Nu kan je op internet de laatste jurisprudentie, alles vinden. Dus jullie hebben gewoon last gehad van, het, van die hele internetontwikkeling. Ja, we hebben last gehad, maar we hebben het ook als een enorme uitdaging gezien. Uh, we hebben het bedrijf over de afgelopen tien jaar enorm getransformeerd... naar een digitale uh, informatiebedrijf. Uh, dus uh, waar, uh, waar jij refereert, vroeger een, een uitgever in boeken, papier... dat is helemaal gedraaid nu naar uh, 71 procent van onze omzet gaat dus in online... Of in software. En dat is natuurlijk, dat is heel veel. Wat van software? Nou, dan moet je denken aan uh, als u bijvoorbeeld een belastingaangifte doet ja. en uh, een gemiddelde uh, particulier, die zal het waarschijnlijk al via internet kan hij zijn aangifte doen. Ja. Nou, dat is al een stuk, dat is een software. Ja? Nou, wat wij nou doen is wij hebben diepgaande kennis over allerlei fiscale zaken en die combineren wij dan in die software, in die aangifte die een bedrijf kan doen. En wat is nou het aardige? Kijk, een bedrijf doet vaak niet zelf een aangifte. Die laat zich adviseren door adviseurs. Ja. Nou, die adviseurs gebruiken weer onze kennis... om uiteindelijk in die complexe omgeving die aangifte te kunnen doen. Dus die software is eigenlijk niet, niet anders dan een makkelijke manier om mee te werken. En de combinatie tussen onze diepgaande kennis en die software die we voor de klant bouwen... om daar makkelijk mee om te kunnen gaan... Ge maakt, een hele, uh, maakt een goed product waar J klanten graag gebruik van. Jullie maken. zijn een internationale speler. Welke landen zijn jullie? beginnen. Welke landen zitten jullie niet in? Nou, wij uh, opereren in meer dan 100 landen. Dus uh, dat is een hoop. En, maar voornamelijk als we naar regio's kijken, zijn we groot in Amerika, groot in Europa en sterk groeiend in de snelgroeiende markten zoals China, India en we gaan binnenkort beginnen in Brazilië. Maar uh, niet in Afrika. Uh, in Zuid-Afrika zitten we ook. Alleen in Zuid-Afrika. Maar ik kan het zo zeggen dat jullie echt in de ontwikkelde wereld bezig zijn? Voornamelijk in de ontwikkelde wereld, ja. Ja, want de onderontwikkelde landen kennen het belang van een boek... Uh, dat ze de betalen voor informatie niet echt, hè? Nou, dat wel degelijk. Ze hebben natuurlijk ook uh, belang bij uh, goede informatie. Bijvoorbeeld, we hebben uh, accountancy-informatie... wordt ook over de hele wereld, ook in Afrika verkocht. Dus het ligt een beetje aan de verschillende vakgebieden waar je in opereert. Oké, okay. nu kwam je daar aan in een transformerende maatschappij... Samen met volgens mij was ze de eerste vrouwelijke CEO, Chief Executive Officer van een AIX-genoteerd bedrijf. Amerikaanse mevrouw, ja. Nancy McKinstry. Correct. Ja, ik ben heel erg voor vrouwen aan top. Dus ik vond het altijd geweldig. En ik wilde haar ook liever in mijn bus dan u. Maar ze spreekt geen Nederlands. Ja, ik ben heel eerlijk. Dus ik moet het met u doen. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar hoe is het als bedrijf? Heb je er voordeel van dat er een vrouw een CEO is? Nou. Kijk, een vrouw en man samen in een, in een bestuur... dat brengt toch een bepaalde balans. Het is, ik vind met Nancy heel makkelijk werken. Ze is heel pragmatisch, ze is heel open, ze is heel direct. Ik denk dat... Nog belangrijker dan man-vrouw is Nederlanders of Europeanen versus Amerikanen. Ja. En ik denk dat Nederlanders specifiek heel goed met Amerikanen kunnen werken. Ja. Ze zijn allebei direct, ja. open en to the point. En ja, Amerikanen gericht. zijn alleen wat openlijker over hun inkomen dan u was voor de ster. Eh, Amerikanen komt. zeggen meteen wat ze verdienen. <laughs> dat, is waar, okay. dat is waar. En, en dan, de, u bent voor de duidelijkheid, ik heb de omzet... Um, van vorig jaar. U heeft 3,3 miljard omzet gehad... met een winst van ongeveer 120 miljoen euro. 17.979 medewerkers. Uh, 3,5 miljard. Dat is een gigabedrag. Dat is een gigabedrag en dat is ieder jaar groeiend. Ja. Uh, deels doordat we organisch groeien, deels doordat we ook acquisities doen. Ja, maar... jullie hebben een Chinees bedrijf. Wat is nog? Vorige week hebben jullie bekendgemaakt. Nemen jullie dat Chinese bedrijf nou over? Nee, daar werken we heel nauw mee samen. Uh, we hebben In China heb je heel veel uh, zeg, uh, uh, overheidsgedreven instellingen. Ja, Chinese Publishing Group Company. Ja. Klopt. En dan, dan gaan we daar een joint venture mee aan... om mee samen te kunnen werken, een soort partnership. Uh, en dan kunnen we over en weer elkaars informatie kunnen we distribueren. Maar hoe, hoe gaat dat? Want dan doet u die onderhandelingen met zo'n Chinees bedrijf. Ik bedoel, iedereen zegt dat de Chinezen slimmer zijn dan wij... Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zorg je dat het ook voor u profitable? Uh, uh, winstgevend is? Ja. Nou, dat doen we door... Uh, te, kijk, wij willen ook toegang hebben tot hun markt. En zij willen graag toegang tot onze markt. En tot onze technologieën en onze kennis. Dus heel vaak brengen wij uh, te, kennis en technologie in. En zij brengen een, uh, een, uh, een distributie in hun land ter, ter beschikking... waar wij dan gebruik van kunnen maken. Dus we kunnen heel snel in heel China alles producten uiteindelijk verkopen. Wat voor producten? Want Kan je daar alles uitgeven of gaat u voornamelijk wetenschap doen? Nee, wij doen in principe geen wetenschappelijke producten, wel medische producten. Medische informatie vinden ze heel prettig. Maar ook, uh, we bouwen bijvoorbeeld, uh, we zijn al twintig jaar eigenlijk actief in China. En daar hebben we bijvoorbeeld uh, financiële, of sorry, uh, Chinese juridische informatie, die we uh, daar al verkopen, in mandarijn en Engels. En dat wordt dan gekocht door lokale Chinese bedrijven of internationaal opererende bedrijven in, in China. Nou, en door dus jullie hebben echt nieuwe... ook mensen die de rechtspraak in China volgen? Correct, ja. Maar is China nou een rechtsstaat of niet? China is een, is een rechtsstaat, heeft ook, heeft ook uh, wetten en regels. En iedereen moet zich daar ook aan houden. Uh, en je ziet dus eigenlijk ook dat uh, die eigenlijk, dat die, wet, die, die wetspraak zich steeds verder professionaliseert. Ja. Steeds verder ook overgelaten wordt aan lokale uh, besturen en dat kunnen wij dan weer natuurlijk uh, uitgeven en dan kunnen wij natuurlijk beschrijven, interpreteren en dat weer uh, in een verrijkte vorm eigenlijk weer aan onze klanten. Wie zijn de concurrenten China? Nou, wij Elsevier. hebben uh, Ried Elsevier en Thomson uh, Reuters zijn wel uh, grote concurrenten. Ja. En en, en dan, lokale, veel lokale spelers. Veel lokale. Wat, wat, uh, voor de duidelijkheid, hier, ik, wat ik bewonder ontzettend van Walter Spulber, als ik in Amerika ben, dan zie je mensen daar ook gewoon, jullie, jullie zijn ook nog steeds groot aan in de advocatuur en met wetgeving. Dus eigenlijk is dat uitgeven van wet en analyseren daarvan, dat, dat is echt een belangrijk onderdeel van uw werk. Dat is een belangrijk onderdeel. Nou, wat heel leuk is, wat, wat u eerder aangaf ook, het bedrijf wat natuurlijk twintig uh, jaar geleden eigenlijk een Nederlands bedrijf was, natuurlijk in twintig jaar tijd behoort tot de wereldtop en uh, eigenlijk uh, tot top drie uh, op zijn vakgebieden. Dus, eh, en dat is typisch natuurlijk ook voor het feit dat we een kleine thuismarkt hebben. Dus je zoekt altijd voor uitbreiding en groei. Ben, kom je in Nederland ook al snel over de grenzen heen. Dat hebben we natuurlijk eerst gedaan in Europa. Dus we zijn uh, grote speler in uh, alle Europese landen. Toen zijn we naar Amerika gegaan. En nu zie je dat we uiteindelijk steeds meer in Azië en uh, met name China en India zitten. Het, het, het, het, als u er geen antwoord op wil geven, moet u het niet doen. Maar u bent een vrij internationaal georiënteerd mens. U bent Nederlander. U bent een van de vooraanstaande uh, industriële, kunnen we zeggen in dit land. De sfeer in Nederland de afgelopen tien jaar, waar we meer navelstadig zijn geworden... tegen het buitenland, tegen buitenlanders zijn. Merkt u daar in, in, uw, in uw werk, in uw bedrijf? Heeft u daar last van? Daar hebben wij geen last van, want we zijn een dusdanig opererend bedrijf. Nederland is eigenlijk relatief, voor bijvoorbeeld kleur, steeds kleiner geworden. En vandaag de dag is minder dan 6% van de omzet komt eigenlijk uit Nederland. Dus wij richten ons veel meer op uh, grote mondiale trends... Die uh, he, politieke bewegingen bepalen. Technologische trends die dingen bepalen, dan wat de politieke Nederland. Uh, nou, maar voorbeeld van voor een aantal trends. Dat ben ik wel benieuwd. Nou, een aantal trends zijn bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld handelsbarrières op internationaal niveau. Europese Unie versus Amerika. Privacy discussies. Over uh, Europa die heel erg sterk op privacy zit. Terwijl in Amerika privacyregels uh, uh, in sommige gebieden wat, uh, wat makkelijker zijn. Um, het gaat over, in China bijvoorbeeld, uh, is de uh, content. Uh, heb je nog altijd daar een uh, overheidspartner nodig... omdat die content dan uh, beoordeeld moet worden ja. en vrijgegeven wordt. Dus dat soort trends voor ons, uh, uh, intellectual property... En uh, voor intellectueel eigendom, uh, uh, uh, handelsbalansen. Uh, de manier waarop uh, regio's, tops van elkaar. Uh, open zijn over uitwisseling van informatie. is eigenlijk heel kritiek. Ik had gisteren Dirk Poot van de Piratenpartij. Ik heb, moet eerlijk zeggen. luisteraars, uh, ik zeg u altijd eerlijk wat ik van. Ik, ik, misschien ga ik zelf wel een donatie doen aan die partij. <laughs> Om, ja, nee, omdat ik het erg belangrijk vind dat ze die strijd voeren voor die vrijheid. En jullie uitgevers... in uh, uh, Amerika had je de Research Work Act, de RWA... Uh, daar heeft uh, Elsevier uh, de steun aan ingetrokken, want de, uh, de, de ACT, omdat dat een wetgeving was die het voor een heleboel mensen op internet bijna onmogelijk zou maken om veel te publiceren. Ja. Uh, hebben jullie dat soort steunen jullie dat soort wetgeving? Nou, uh, even los van de typische wetgevingen die je, die je net noemt. Uh -huh. Ik denk dat heel belangrijk is dat, uh, aan de ene kant, op het moment dat je als informatieproducent... Um, uh, informatie bouwt, wil je daar graag wel geld op verdienen. Ja. En uh, dat is dus onze kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal staat natuurlijk van, ja, informatie moet wel open en, en beschikbaar zijn aan, uh, voor iedereen. Ja. Nou, in de meeste landen is dat ook geen probleem. Wat vaak als probleem gezien wordt, is dat bijvoorbeeld uh, universiteiten onderzoek doen, mensen dan dat onderzoek moeten publiceren bij een uitgever, en dat dan vervolgens moeten terugkopen voor heel veel geld. Ja. Nou, dat is met name in het wetenschappelijke gebied zo, daar opereert Wolterskler niet. Dus wij ja. hebben daar eigenlijk niets mee te maken. Ja. Wat wij wel willen is dat onze, uh, onze informatie onze kennis, als wij die produceren, als wij die verrijken, als wij investeren in die, in die, in die kennis, omdat dan vervolgens onze klanten beter te laten opereren, dan vind ik dat je daar uh, in principe geld op mag verdienen. Ja, maar en, het vervelende dat dat niet, is dat het afgenomen kan worden door een derde. Ja, maar het vervelende van dat internet is dat je die free flow of information, de vrije stroom van informatie hebt, uh, uh, maar alle informatie is ooit ergens vandaan gekomen, is, is ergens opgeschreven. Ja. Klopt. Dus als de overheid bijvoorbeeld een wetgeving publiceert... Ja. dan is, die, uh, is dat in principe vrij voor iedereen. Ja. Voor ons, ook voor u en voor iedereen uh, die dat, daar, uh, daar toegang tot wil hebben. Wij hebben vervolgens mensen aangenomen die op een hele intelligente manier... met die, uh, met die wetten daar iets, iets over schrijven. Ja. Hoe moet je het interpreteren? Wat betekent dat voor jou? Hoe kan je dat toepassen? Etcetera. Nou, Die specifieke verrijking ja. die is van ons. Ja. En daar willen we eigenlijk dat een ander niet van kan zeggen: Nou, dat is leuk, dankjewel, Wolterskluur. Ik ga daarmee mijn eigen. Maar vroeger, uh, als ik dat boek kocht, uh, en ik gaf het aan mijn buurman of aan mijn medestudent of aan mijn kind: daar kon dat. En nu gaat het elektronisch. En dan zeg je: Ja, maar die verspreiding moet niet. Uh, La Laat me het anders zeggen: vindt u niet dat de auteursrechtelijke bescherming. Uh, te veel gestoeld is op de ouderwetse boekdrukkunst... en niet kan omgaan met uh, de moderne digitale maatschappij? Uh, dat denk ik niet, omdat je bijvoorbeeld... als wij uh, informatie uh, verkopen aan een advocaatkantoor, dan doe je dat vaak op basis van nou, hoeveel advocaten heb je... hoeveel mensen gaan het gebruiken, het betaal er gewoon voor. Ja. Hetzelfde als je zegt, ja, ik heb uh, tien mensen in mijn advocatenkantoor. Ik, uh, ik koop vijf boeken. Ja? Dat die tien mensen dan vervolgens die vijf boeken lezen... Ja. dat is niet zo erg, hè? Twee, nee. per, twee per boek. Dat maakt niet uit, maar wat wij niet willen is dat mensen vervolgens die informatie pakken en dat dan doorverkopen aan een ander met een, uh, he, met een, met een eigen sausje eroverheen ja. waar ze eigenlijk niet voor betaald hebben. Nee. Dat is hetzelfde met de muziekindustrie, je wil, op het moment dat een, dat een popster he, uh, zingt en die maakt een, een mooi lied wat een hit wordt, dan wil je niet dat dat door iedereen zomaar wordt. kan Maar hebben jullie dan mensen worden. die ook het hele internet afstruinen om te kijken naar dit soort overtredingen? Uh, nou, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk uh, allerlei instituten die dat doen. Uh, dat doen wij zelf uh, individueel niet. Oké, okay. ik kreeg een tweet van Erik Jan Waarom Heeft Kleur zoveel moeite om op een goede manier hun content... via hoger onderwijsbibliotheken toegankelijker te maken? Uh, nou, wij hebben onze onderwijstak uh, een aantal jaren geleden verkocht... Uh, en waarom? Omdat wij alleen nog maar kijken naar die productgroepen... die we op uh, wereldwijd niveau kunnen uitzetten. En onderwijs vaak is heel erg lokaal. En daarom hebben we dat, uh, in, uh, ik geloof in, in uh, 2006, hebben we dat, uh, van de hand gedaan. Nou, wat ik uh, heel grappig vind, u bent uh, een informatiebedrijf. Uh, u, uh, zit u ook in India? We zitten ook in India, ja. Ziet u een verschil? Want wat ik altijd interessant vind, internationaal... Uh, India is een democratie... Daar kan heel, kan heel veel gepubliceerd worden. Ik heb Wilbert Stuifbergen, is een van onze vaste luisteraars. En zodra ik iets over China zegt, belt hij altijd op om te praten over de Falun Gong. Om te praten over mensen die in dwangarbeid zitten en zo. Dus dan lijkt het me heel moeilijk om als internationaal bedrijf, democratisch, dat in China te werken. Waar een heleboel niet gepubliceerd mag worden. Ja, nou kijk, wat, wat is heel belangrijk? Onze doelstelling is om te zorgen dat. Uh, professionals en, en, en specialisten, beter kunnen werken. Beter hun vakgebied kunnen doen. Dus we willen graag dat juristen, fiscalisten, medici, accountants... accurater, sneller en beter hun, hun, hun werk kunnen doen. Dat helpt alleen maar de maatschappij om zorgvuldiger om te gaan met de wet. Dat helpt de maatschappij om zorgvuldiger om te gaan... met hun belastingaangiftes en uh, de manier waarop mensen dat moeten betalen. Transparantie bovenal. Het helpt medici om uiteindelijk betere medische beslissingen te nemen... op het moment dat zij onze uh, kennis uh, aan hun, uh, in, in de hand hebben. Wat is nou zo heel mooi? Vroeger kocht je dat inderdaad via een boek. Hè, een medicus die leerde natuurlijk op de, uh, op, uh, op de universiteit... hoe hij een operatie moest doen, hoe hij die, die moest diagnosticeren... ten aanzien van een uh, ziektebeeld van een patiënt. Nu, door de smartphone, door de tablets, dus de iPads, etc heeft hij al die informatie, houdt hij in die tablet bij zich. Dus hij kan nu met die tablet naar de, naar de, naar de patiënt aan het bed en kan daar zijn een medisch dossier opzoeken... die kan daar naar allerlei röntgenfoto's kijken... en die kan onze databases raadplegen... als hij bijvoorbeeld een vraag heeft over... nou, dit ziektebeeld, dat herken ik niet helemaal... wat voor een diagnose, voorstellen of uh, aspecten zou je kunnen, zou ik kunnen ook overwegen? Dan geven ons systemen geven dat aan. Is dat de toekomst? Helemaal geen boek meer? Alles via de e-reader en de ik, iPad? Ik denk dat dat een groot deel van de toekomst wordt, ja. En met name de, de, de manier waarop we dit kunnen distribueren... Niet zozeer onze kennis, die, die verrijken we iedere keer. Maar het feit dat mensen dat nu niet meer naar een computer hoeven... en daarachter gaan zitten en zeggen, hè, ik, ik, ik ga zoeken... maar het kunnen doen via uh, een, een, een, een, een mobiele telefoon... of kunnen doen via hun iPad, is een enorme revolutie. Oké, okay, uh, uh, <laughs> uh, iemand vraagt of er nog ruimte is voor de gedreven... toch werkjurist binnen Kluwer. Hoe, hoe, hoe zit dat met je? Hoeveel, hoeveel Nederlanders werken nog in jullie bedrijf? Nou, in uh, Nederland werken uh, ongeveer 800 mensen... Mm -hmm. uh, en we Je, op op, op 17.979, ja. nog maar 800 mensen. 800 mensen, ja, dat klopt. En uh, dat komt natuurlijk voor een deel, omdat we natuurlijk in, ja, internationaal een norm zijn, uh, zijn uitgegroeid. En uh, ja, het relatieve aandeel van Nederland in het totaal is daardoor afgenomen. Oké, okay, ik krijg hier een paar vragen. Even kijken. U heeft uh, Kluwer-adformatie aan Site of Media verkocht begin april. Ja. Is het al helemaal afgerond? Uh, dat is bijna helemaal afgerond. Nog niet helemaal afgerond. We moeten nog uh, de definitieve handtekeningen zetten. Oké, okay, en hoeveel geld levert dat dan ongeveer op? Nou, daar we, zeggen we nooit iets over. Maar wat belangrijk is: dat uh, adformatie... behoort eigenlijk niet meer tot die kerncompetenties en kernproducten van Wolters Kluwer. Luisteraarsadformatie is een vakblad voor mensen... die werkzaam zijn in de media. En het was altijd leuk uh, om daar de laatste roddels te lezen. Maar dat uh, gaat dus nu naar of Media. Wij kijken natuurlijk met name naar medici, accountants... fiscalisten en juristen. <lacht> wij, Luisteraars, wij zijn ten dode opgeschreven. <lacht> um, is Wolters Kluwer te koop? Want begin dit jaar berichtte RTL Z... dat jullie een interessante aankoopkandidaat zouden zijn. Bijvoorbeeld voor Reuters of Riet Elsevier. Want jullie zouden niet zo hoog staan... Op de uh, um, aandelenmarkt. Uh, uh, hoe zijn jullie prooi? Uh, wij zijn heel blij met onze eigen strategie. Die gaan we ook uitzetten, die gaan we ook doorvoeren. Wij hebben daar. Meneer Berens, uw, uw ogen krijgen een twinkeling? U weet iets. Wat u, bent u zelf jager of bent u prooi? Uh, wij zijn jagers. Ja, en absoluut. Uh, Zetten jullie te kijken om iemand over te nemen? Wij, wij kopen regelmatig bedrijven. Ja. Uh, ik denk dat wij per jaar. Tussen de 20 en de 40 bedrijven overnemen wereldwijd. Dus uh, wij blijven alsmaar acquireren om naast onze eigen organische bouw van die kennis. Dat iedere keer aan te vullen met bedrijven die bijvoorbeeld een aardige technologie hebben. Of die een aardige kennisgebied hebben wat wij zelf niet gebouwd hebben. Maar wat een hele mooie aanvulling is tot de portefeuille. En, en uh, uw, uw jaarcijfers waren niet geweldig het afgelopen jaar, laten we eerlijk zijn. Nou, ik denk dat onze jaarcijfers uh, laten een heel stabiele ontwikkeling zien over de afgelopen jaren. Onze winstgevendheid neemt ieder jaar toe. Afgelopen jaar is er iets afgenomen, omdat we een specifiek bedrijf in Amerika helemaal afgeschreven hebben. Welk bedrijf? Uh, dat, is een, uh, dat, uh, dat zijn onze pharma. Uh, dat zijn activiteiten gerelateerd aan de farmaceutische industrie. En waarom schrijven jullie dat helemaal af? Omdat die markt uh, eigenlijk uh, is weggelopen van ons. We hadden daar uh, uh, veel meer van verwacht. Nou, we hebben geprobeerd om die onderneming uh, opnieuw uh, leven in te blazen. Dat is tot voor een deel en toen kwamen we een aantal partijen langs die zeiden, wij willen dat we graag hebben, dus we hebben het verkopen. Dus jullie maken ook fouten? Wij maken ook fouten, ja. Maar we doen ook heel veel dingen goed. En wie wordt dan uitgescholden als er zoiets gebeurt? Uh, nou, met name Nancy en ik. Ja? ja? Nee, maar het is niet dat jullie anders zeggen... Ja, als er hier iets misgaat, gaat, begin ik iedereen in de bus uit te schelden. Weet je wel? Ja. De, de, de, tegen wie scheldt scheld u? Nou, We hebben natuurlijk een heel team van mensen die in onze helftdivisie... onze gezondheidszorgdivisie dat natuurlijk runnen. Dus uh, die krijgen op een donder. Uh, ik krijg op een donder en mensen krijgen op een donder alleen van verschillende mensen. Wij krijgen het van onze commissarissen die weer toezicht op ons houden. En wij houden weer toezicht op die bedrijven. Dus wij geven weer dan hè, de discussie door aan, uh, aan, uh, aan de mensen in het veld. U bent behalve uh, CFO bij hebt natuurlijk bij een heleboel bedrijven uh, commissaris. Uh, commissaris. Het staat tegenwoordig onder druk. Voelt u die druk? Ik voel die druk. Um, Overigens zijn uh, daar waar ik adviseer... Uh, zijn er met name privé-ondernemingen, geen ja. publieke ondernemingen. Uh, dus die druk is daar wat minder groot... Um, maar ik, je ziet natuurlijk wel dat het aantal commissariaten uh, die mensen mogen houden... indien ze werken bij zo'n groot bedrijf als Wolters uh, dat je dat terug moet brengen naar minima, maximaal twee. Zou je bij een publiek bedrijf commissaris willen zijn? Een corporatie of zoiets? Nee, dank u wel. Ik heb Waarom het druk niet? genoeg met mijn huidige baan. Omdat je er ook echt moet focussen op, op alle uitdagingen... die, uh, uh, die je vandaag in de dag in je, in je bedrijf zelf hebt. De wereld gaat sneller, de veranderingen gaan sneller. Dan moet je ook echt op je, hè, er goed bij blijven om al die ontwikkelingen te kunnen volgen. Oké, okay, ik, ik baal ontzettend... Want de tijd zit er doorheen. Uh, dank u wel, meneer Beerkens. Uh, luisteraars, u kunt alle reacties lezen op primtime.nl. Ik dank de luisteraars en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien, Aarts, Mario, Zuile, Fatima, Baaaien en Marianne Bakker, die ook regie deed. Productie Nieke, Harbers, Hans Twind en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport, Maltens Hulthof. Eindredactie Primera, Kishun. Primtime is een programma van de NTR. Na de ster door Admeekens. Daarna Veles Meurders. Morgen zijn we er weer. Dan gaat het over de zwarte huid, iets medisch. Tot morgen. En ik wens u heel veel succes. Uh, uh, tot morgen, namaste, dag. 2012. Radio 1 is erbij. Zo een prachtig feest. Het verslaggevers langs de route in Renen en Veenendaal... Oranjekenners in de studio en de Radio 1 Oranjequiz. Ja het is wel heel erg leuk. Ja, dat moet hem zijn. De Oranje gloed straalt af van de radio. Maandag van half tien tot twee. Koninginnedag op Radio 1. Daarvoor wil ik u hartelijk dank zeggen.